This ain't gold! Cool. Maar dat is lang geleden, vertel eens gauw, hoe gaat alles? Alles gaat fout. Hoezo? Je huwelijk? Meid, wat vertel je me nou? Ben je getrouwd? Sinds wanneer en met wie? Sinds gisteren. Meid, joh, truut, daar weet ik niks van. Mag ik je dan wel even feliciteren, lieve schat? En wie is de gelukkige? Ken ik hem? Hoe heet die? Iets van wat? Kan je het niet uitspreken, maar wie is het dan? Nee, een Afrikaans staatshoofd. Ja, wat edig. Waar heb je die aan de haak geslagen? In Genève, ja, daar zitten er vele meid. Vertel nou, wat zeg je? Je was meteen weg van hem, ja. En toen, wat deed je, wat heb je gedaan? Meteen hier naartoe gesleept. Gisteren naar het stadhuis. Tja, en wat zei hij? Dat kon je niet verstaan. Ja, dat zal ook raar wezen, zeg. Uh, in welke taal praten jullie nou met mekaar? In de gebarentaal. <lacht> nou ja, als je pas getrouwd bent, hè. <lacht> wat zeg je? Oh, je zei niks, je huilt. Maar vertel dan even, wat is er dan fout gegaan? Wat? Je bent waar bang voor? mij. Nee, hou nou eens op met dat gesnotter. Dat hij wat niet begrepen heeft? Dat hij met je getrouwd is? Joh, nee, hoezo dat? Hij heeft de hele nacht van zijn toespraak zitten schrijven. Toespraak? Tot wie? Tot het volk? Hij denkt dat hij hier gisteren gekroond is. En hij staat nou van het balkon naar beneden geschreven. Wat? Wat je in hemelsnaam moet doen? Tja, zeg probeer het. Probeer hem in gebarentaal onze grondwet uit te leggen. He? Ja, heb je het? Nee, kan je krijgen niet. Hallo? Hallo Trudy? Verbroken. Die staat al op het balkon de grondwet op te voeren, wedden. En dat ziet, dat ziet hij dan weer aan voor een uitnodiging om een schip te water te laten. En zo leefden zij nog lang en gelukkig. Ja, het eh, eh, eh, komt allemaal weer terug, hè? Dat van vroeger. Eh, de, die wil dat weer terug, hè? De jeugd van nu. Die, die romantiek, dat romantische, dat menselijke. Ze gappen je hoed van je kop. Ik dacht dat ik stierf, zeg maar. Het is een enorm brok reclame voor je zaak natuurlijk, hè. Elk brief, hoofd, raak. Ik dacht dat ik ging zeggen. Goeiemorgen. Morgen, de Biels. Morgen. Alleen jammer dat ze het ontwend zijn, hè. Dat ze er niet meer mee om kunnen gaan, hè. Dat, dat ze het kapot maken. Wat? Dat van vroeger, dat romantische, dat menselijke. Mijn met, met broek. De broek? Ja, maar alles. Mijn flambaaier, mijn cape, mijn witte sjaal, noem maar op, zeg. Ja, het komt er allemaal weer in, hè. Die wil dat weer terug, die jeugd. Die je snapt dat Opa, komt terug. Kijk, kijk maar naar het lange haar. De baarden. Raar, hè? Nou, oh, hoor. Ik vind het eigenlijk wel leuk staan. Ja, nou. Nou, ik weet niet. Hoor. Ik weet niet. Vaardig is er niet meer bij anders, hè? Iemand zijn koffer dragen. Ik doe maar, hè? Vle heb ik het zelf nog gedaan. Een looie koffer van een kromme oude vent. Van hier naar het station. Ik had geen arm meer over. Ik zet hem op de trein. Ik zeg, uh, Gezellige dag, opa. Hij zegt, gezellige dag als je op de dienst komt. Was een kind van 18 met een baard. Ja, ik weet niet. Zeg maar, waar had je het nou net over? Die cape en, en je flambaard? Ja, ja, witte zijde sjaal en de kuitbroek, hè, met laklaars, hè. Noem maar op op zolder, En van pa, van de oude Pieter Biels nog, paas Parijse pak, droeg hij als in naar Parijs niet wakker te krijgen bij Biels. En romers, bij roman, die zien. Zeg, en heb jij dat aangehad, begrijp ik, dat malle pak? Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat komt er weer in, hè. Die wil dat terug, de jeugd, de jugend, hm. die zwierige stijl en het voorname de edelman, ik als edelman. Ja, bij gelegenheid waarvan? <laughs> van mijn aanvaarding. Ja? <laughs> mijn aanvaarding, aanvaarding van het beschermheerschap. Nee. Waarvan? Van het kind, de neefweef, de gangstertroep van Pol. De pluiskoppen zo heet het, het jeugdhond. Ja, daar hebben ze jou het beschermheerschap voor aangeboden. <tie> ja, goed, hè. Flechtig idee, hè. plus een enorm brok reclame voor je zaak. In hun brief hoofd zegt beschermheer August J. J. Wiels. Over status gesproken, zegt over vertrouwenswekkend. Huh? Kan ik de halve... Ja, het bier is als beschermen? heer Flambaard, de keep met de zaal, Die zwierige voornaamheid, dromers, wij bielen, romantistisch die. Ja, ja, en vertel eens, hoe was het? Hoe was het? Het was iets verschrikkelijks. Moord en doodslag, donder en bliksem, water en vuur. Die sfeer, iets ontzettends. Daar is de dag des oordeels een christelijke feestdag bij, zijn. Dat is de ondergang van de wereld, maar dan in het groot. Ik overdrijf met geen woord. Eh, uh, ging er iets fout? Eh, uh, er ging iets fout. Goeie vraag, te Helle. Als er zich voor je verbijsterde ogen een kosmische ramp heeft afgespeeld, ging er iets fout? Hé, uh, doe nou eens, Gezellig. Gezellig, of dat gezellig is. Als je daar bij de duivelsnest op de stoep staat, aanbellen, de deur gaat open en dan zegt iemand... Hoei, ja, Ter Helle, goei. Rang. Rang? Rang tussen de ogen, de vuist. Rang, gevolgd dat oh ben jij het. Ja, dan kom je even melden, melden als beschermd, hier. Rang, oh ben jij het. Ja, moet jij horen even, zeg, oma oud. In die buurt even, als je daar niets vermoedend... ...je bescheur hem denkt open te doen. Ja. En er staat een agressieve piraat op de stoep... ...dreigend zwaaiende met zijn houten been. Met houten been? De Heller. Paas, baton! Paas, Parijse wandelstrand. ...waarmee ik hem een hoop groet groet toe zwaai? En vanwaar staat als ik even m'n leven mag vragen. Ja hallo hé, alleen al even die zeeropen spet zeg... Ja. Met, ...met daaronder dat witte burgkoord... ...en dan nog even dreigend met, met het houten been om je heen staan maaien... ...voor al. Ja, ja, ja, ja Een plaats Parijs, en flambard. Een zeeropen spet. En dan ben je er nog niet hoor, nog langer niet. Dan wankel je daar op meneers vrolijke verzoek naar binnen en zoek zoep in de box. In de wat? In de box. Voor lager door het valluik zoep in de box bij Paul. Ja, Bulletje begeinling die zag oma avond naar binnen komen zwaaien. Hè? En die zag hem op zijn beurt weer aan voor een zaak van de maffia, die man. Nou, mm -hmm. hij later zei de Bulletje dat die liet het valluik maar even vallen voor alle zekerheid. In de box ermee. In de box ermee, Voor ik lager, mans hoogte, box. Bijvoorbeeld door wie, door Paul? Tja, die malle koen. Wat zei zijn... die? Nou, uh, dat mag je raaien hoor, wat die zei. Dat raai je nooit. Die zegt een ijskoud. Wat... Morgen, chef. Morgen, lui. Ta-ta, po Eh, chef? Ik zei ta-ta, po Ja, dat uh, meende ik al te verstaan, chef. Uh, moet ik een instrument raden, chef? <hierig> nee, Po. Je eigen instrument, Po. Gisteravond in de bokspol je volwassen man sluiervol... ...zwaaiend met je rammelaar, man. Ta-ta. Oh, vandaar dat ik het niet begreep, chef. Nee. U zegt tata, -ta, zie, en het is ta-ta, weet u wel? Ta-ta-ta, ta-ta, babytaal, chef. De Helen, ik zweer het je, hoor. Die zit daar in de bokspool, babytaal te kraaien. De vent die er verondersteld wordt de leiding te geven. Paul! Ja, een beetje verkalkt begrip toch al, chef. Leiding. Leiding is uit, weet u wel. Dat pikken ze niet meer van ons, die vogels. Daarvoor hebben we een te grote puinhoop van gemaakt, chef. U en ik van de maatschappij. Wat jij kraapt. Nou, dat is heel progressief geredeneerd, Koen. Als je zo doorgaat, dan zal ik je voordragen tot een bevordering, eerlijk. Tot het dragen van de kruipbroek of zo, weet je wel. Zou fijn zijn, knaap? Zou fijn zijn, knaap Paul, beste Paul. Te gortig gemaakt, dacht u niet? Met uh. het milieu en zo, Lien, hè? Eergevoel, hmm. zeg. Ze zouden ons uitlachen, chef, die vogels. <laughs> ja, en wat dacht je dat ze dat nou nog deden, Paul? Ja, dat is oké, okay, chef. Dat is om onze schuld aan hun in te lossen, ja. Wij ouderen onze belachelijkheid waarmaken willen. Bewust mal doen willen, chef. Ger en ik, Ger de Mekker, mijn collega daar dus... Ja, meneer Terrell, dat hou je niet vermogen hoor. hoe die dat bewust man willen doen, die twee piassen. Maar is jou daar dan gisteravond niks opgevallen, Paul? Nee, chef. Nee, nee, Paul. Ik zou niet opgevallen dat ze jou met je weg met ons mentaliteit straal uit lachen, Pol? Terwijl ze mij... <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Zelfbewuste volwassenen uitnodigen... <lacht> Voor een beschermheerschap. Om welke reden, denk je, Paul? Om dezelfde reden, dacht ik, chef. Waarom? Nou, ze noemen het dan ook consequent het beschuurhemschap, chef. Dit als aanduiding van, ja. Iets anders zouden ze niet van u pikken, namelijk. Die? Dat Pluiskommergaai is met die paarse meiden. Die pikken alles van mij, Paul. Voorbeeld graag, chef. Ja, op de kop, mijn hoed. M'n flambart. Was Parijse hoed, maar cape, de witte sjaal, koud was ik de box uitgekomen... ...of die waren al geruisd? Ja, dat was Casey Cardemale-Koen, die zat net even zonder de hoed, weet je wel. Ja, in, in welke zin geruisd, als ik vragen mag, chef? De zware beschuldiging nogal, zie. Be, beschuldiging, Paul? Als doorhaarig ongedierte iets zegt van, uh, mag ik uw hoed en jas, alsjeblieft... ...en ik zeg, ga je gang... ...en hij snijdt voor mijn de ogen een gat in de bol... ...scheurt me de remouw uit... ...en hij trekt het verplompfijde zootje aan. Mag ik dan even iemand beschuldigen, Paul? Lijkt me niet, chef. Oh. Als iemand u om uw hoed en uw jas vraagt... ...en hij zegt nog wel beleefd, alsjeblieft. En hij zegt nog wel beleefd, alsjeblieft, chef. En u zegt nog, ga je gang, chef. Sorry, maar wat wilt u dan eigenlijk, chef? Ja, en hoe moet de noodruftige AOW'er volgens jou... ...dan als ze kledij komen, moet u erom om schooien soms? AOW'er, dat bleke kind. Ja, wat een goede, zet. Die kan nog nauwelijks zijn naam schrijven. Mag zijn, mag wezen, maar dan moet je hem de handtekening van zijn grootvader zien aanmaken, zeg. Klasse, grote klasse. De hebben eerlijk, hoor. Oplichters, dieven en moorden stuur. Mag ik me even voorstellen. In een bretel, zeg. De beschermheer. In een bretel. Paarse meid. de donkere hol. Waar ik kom binnen struikelen op zoek naar het comité van ontvangst. Paarse meid, verder leeg eenzame paarse meid die daar suft, staat te stuiptrekken op die dovenmans muziek ze ziet me en ze zegt tjee en ze ontdoet zich van haar schabelkleedje wat ik zeg ze ontdoet zich van haar schabelkleedje waaronder een directoiretje van vier uit mijn zakdoek en bovenbloot, bb bovenbloot en het geheel komt stuiptrekkend op me af en begint me van mijn das te ontdoen? Nee. Te hellen, neem me niet kwalijk. Ik ken het nachtleven. Een aannemer, een zakenman, een wiels, wat wil je? Ik heb veel gezien. Maar ik heb nog nooit een andere neus ontmoet die de cliëntele het over hem ontneemt ten einde hetzelfde als jurk te dragen. Belletje, tonijn, koen. Ah, de nieuwe maxi van Belletje, chef. Dat er tof hè, knaap, dat streepje. Ja, dat loopt er door, vol, dat streepje. Door al die lui. En doe maar weer verder over, voor drie te hellen. Man of twintig herkauwers op de vloer uitgestrekt. Vraag mijnerzijds, is hier iemand? Vage mond op antwoord, nee, hier is niemand. <lacht> maar wat liggen ze daar dan te doen? Die liggen daar niks te doen. Ja, dit is niet meer de doe-generatie, Lien, sorry. Dat hebben we gezien waar dat toe leidt, hè, doen. Zeg maar, dag tegen je milieu. Nee, de beurt is aan het invoelen, chef. Het schouwen, het beleven, ja. ja. Die liggen daar zichzelf te beleven, die vogels. U zou het zelf eens moeten proberen. Heb ik gedaan, Paul. Maar het viel tegen, man. Als je daar in het schemerduister een wegbaan door de herkauwers... en een van de invoelers steekt een been uit... en je duikt met je kop voor lang uit... het volgende rovershol binnen... dan moet je wel, Paul... Maar dan beleef je bijzonder weinig loo aan jezelf, Paul. Ja, ah, dat hangt van de man af, chef. Ja, beledig je, soort, Paul. Blijf me nog maar eens in mijn been. Wat zeg je? Ja, zeker. Volg hem zo zoveel. Dan komen Paul en zijn maat op handen en voeten binnen lawaaien. Bijt hem even in mijn been. Ah, speelden we even twee hondjes, Lien. Ja. er en ik dus. Mal doen weer hè, je generatieschuld inlossen bij die vogels, beetje voor twee hondjes spelen en zo. Schop onder je staart, Paul. Sorry hoor, maar dan heb ik het wel even gezien, Zeg dan ga ik even geduldig op de loop dingen zitten afwachten op de enige stoel, trouwens, die ik in de kattenkomme heb gezien. Ja, vrije met Giemeltje van der Slang, jij, ja, jij. Wij en ik, een vrije, ik vrije met pasmeid. Een schaamrokje. Waar wanneer? Neem me niet kwalijk. Maar die bood ik mijn stoel aan daar. Harderwes. Goed. Goed, slap. Maar zo ben ik opgevoed nou eenmaal. Wat zegt ze? Raaien. Drie maar raaien. Vrouwt! Ze zegt, blijf me zitten. Lekkerlijk, blijf me zitten. Ik kom wel even je schat. Oh. Oh. Oh. Ah, wat lief. En? En? Ze kwam wel even omschat. ...compleet met schaamschotje in de volle ornaat. Doe even tukkie, hoor. En weg onder zeil. Dat ziet u er voor de verandering weer drie kwartier met de wildveren en de paarse meid op Ah, ja, chef, sorry, maar dat malle idee van ons, dat taboe van het lichamelijk contact... ...daar zijn zij al lang voorbij, hoor, chef. Die? Die zijn alles voor mij, Paul. Hallo, me huis. Dat heeft me nog even mijn boek gekozen. Je broek? Zeker? Ja, voor, voor, voor een bescheur hem zag je er bij de plechtigheid wel wat erg frivool uit hoor, mijn oud. Ergerlijk bijna. De plechtigheid, ter helft. die mij toch even, hè? Op mijn schoot. Na drie kwartier ontwaken. Samen ruilen, hè? Huh? Samen ruilen. Zijn mijn broek. Ik, ik, ik heb schaamschortje. Maar dat past jou toch niet? Ja, nou, met de rits open, wat heb ik voor keus? Als het nog uitheeft. Als heer, als een dame in een volle ornaat, in een babydirkje staat, de naakte kleden, zegt, daar gaat Parijse broek, van dat lange en net over de knieën, waarachtig. Dat is net klimatisch tegenwoordig, die meiden. Het groeit tot in de dakgoot, bleek paars bloei en het verlet waar je bij staat. Ja, zeg, zo komt oma Oogden even op de plechtigheid, Lien, weet je wel. Met zijn bretels om zijn nek, in een minijurk met de rits open, zeg. Dat is dan onze bescheur hem, Koen. Tja, weet je, armoedig wel, knaap. Ter helle een beetje armoedig wel, knaap. En dat vond, zeg, wie weet hem uit? Letterlijk en figuurlijk. Over de plechtigheid gesproken, vertaald met... ...er komt een groepje straatvechters om je heen staan... ...waarvan het opperhoofd op een zachte toon iets slist van... Uh, ...hoeveel eigen jachterij waren, slapper. Ja, dat was Stevie Koud, kijk, Erlien, onze penningmeester. Een soort van verzet tegen zijn vader, hè? dat slissen. Die standarts, namelijk, zijn vader. Ja, hele. Hoeveel hij gedachte rijwagen slappen? Tegen die bescherm hem, beheerscherm, beheersscherm, zijn hoe heet het? Ja, het is niet ongebruikelijk dat de bescherm hier de kas wat stijft, Chef. Nee, maar dat wel nog Ja, een eh, boom. hè? Huh? Stijven van de kas. Als de geheimzinnige weldoeder op de achtergrond man. En niet met opdringerige ellebogen in mijn hè. En als ik dan zeg geen courant geld bij me te hebben. Ook geen kilgeslist van een he, herge betaalschecks. He, dat slappen. Dat ik met, met een rode kop een check gaan staan uitschrijven. Waarop meneer met een verbijsterd gezicht het bedrag in het openbaar gaat dat voorlezen. En mijn betaalpasje opeist. Wat hij eerst uitgebreid gaat vergelijken en vervolgens met mijn checkboek is zijn dubbeltje steekt. En af door de zijdeur te hellen. Nou jij weer met mijn geld. Ja, maar je kan zo'n rekening toch meteen blokkeren? Ja, dat zei ze vanmorgen bij de bank, ook. Oh, die man zegt natuurlijk kunnen we dat. Maar waarom zou u? U hebt toch vanmorgen nog in tien minuten geleden, hebt u er alles afgehaald? Ja, dat moet een misverstand zijn, chef. Dat, dat, dat moet Stef verkeerd begrepen hebben. Verwachten een royaal gebaar waarschijnlijk, Stef, Maar ja. Ja, zeg maar. Dag tegen je plechtigheid. Dag tegen je plechtigheid. Wat was het voor... Wat was dat voor plechtig, Zandman? Nou, mij dunkt zich. Zeg, zeg, als onze Japie IJsendraad jou de tekenen van je waardigheid als bescheur hem overhandigt. Den keten en den staf. Ga er dan niks door jou heen. De hele de keten en de staf. En het houdende fiets krijgt ik mijn ere tekenen. Ja, waarvan jij dan wel meteen even een zeer oneigenlijk gebruik gaat staan maken, zeg? Tegen de buurt nog wel. Ja, wie komt dat tijdens de plechtigheid binnenstormen met de kreet? Ze zitten aan je wagen. Ja, omdat dat de enige manier is om een kapitalist tot geweld te verleiden, als ze aan zijn bullen komen. Ah uh, ja. Zeg maar, wat was er dan aan de hand? Ja, de buurt die begint een beetje naar te doen tegen het Honkling. Vooral na onze milieuactie van gistermiddag, hè, Krab. Ja, heel geinig, Lien. Dat was onze actie om de buurt milieubewust te maken, weet je wel dan bellen wij aan en als zij dan open doen dan zingen wij in koor zo van geen geluilak, vieze vuilak. kuis u nu, vies milieu en dan gooien wij een handje vuiligheid naar binnen, weet je wel? Ja, bedoeld als shock effect Lee, maar ja, mensen reageren soms zo agressief hè. en als die mannen dan om zes uur thuis komen, die horen dat en die groepen dan al wat nijdig samen voor het honk en als de chef hier dan de buiten komt stormen en daar met zijn ereteken op ingaan staan hakken, ja. Dan vraag je om gewelddadigheden. Ter helle, alleen hoor, ik zweer het in mijn eentje. Die doen dan gouden deur achter je op de ketting. En laten jou en je uppie even een erf leeg slaan. ...zij schelden van achter de ramen, de heren. Ja, die krapen die zijn nu eenmaal principieel voor de geweldloosheid gemotiveerd, chef. Ja, we zoeken niet voor niks te beschermen, heer, weet je wel. Eh, rode groot, groot de smeer, op eerst kreeg je uit waar je bij staat. En dan laat het lafgespuisje nog even optreden als een beschermen, beschrijft... Be ah, Rinderman. Ah, ja, Rinderman, is de een goede morgen? Ja. ja. Ja, die is er liever. Ja. Ik geef hem even. Ja, dank je, ja. Weer zeer. Ha, ah, meneer Rinderman, sympathiek ben u even be U bent gebeld van de zijde van wie, zegt u, meneer Rinderman? Van de zijde van de wijkraad Zuid, zegt u, klachten over een dikke omkwede woesteling die daar mishandelt. Mishandelend is opgetreden. Ja, kijk, nee, nee, nee, nee, nee.